Don't remember you looking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 Was. Om het te, te leren aan ons. In 1993, ja. dus dan hebben we het echt al over uh, 16 jaar geleden. Ja. Oh. ja. Nou, ik vind het heerlijk. Ik wil je heel erg bedanken. En ook namens mijn medevereniging <laughs> leden. Want het is erg leuk ja, om het te doen. is heel om leuk. Te he. doen. Ja. Ik heb ook uh, begrepen dat je een eigen programma had op uh, TV. Nee, de, op, de, op, de op de radio. Op de radio, sorry. Radio 1. Ja.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 Ja. Ja, ja, het is altijd... Uh, ja. Je kan zoveel werken als je wilt in mijn, uh, in mijn vak. Ja, mm -hmm. leuk. Dus... Hey, we gaan het hebben over uh, familieopstellingen. Ja. En uh, ja, daar, uh, daar zijn jullie uh, allebei heel erg bekend uh, mee. En Koen, ik wou bij jou beginnen met de vraag... Wat is nou een familieopstelling?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 Long awaited darkness falls casting shadows on the walls in the twilight hour I am alone sitting near the fireplace dying warm my face in this peaceful solitude All the outside world subdued Everything comes back to me again And my twilight images go by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 Die mensen die daar in die kring staan, die drie, die gaan al die tekst ja. vertellen. Hè? Dat is dus echt... Die ja, het laten ook. het zien. Die voelen het. En, en, precies, ja. en zonder dat ze dus geïnformeerd zijn door die cliënt. Ja. Ja. Juist niet. Opsteller. Nee. Dat is toch bijzonder. Hè? Ja, ja hoef dat is iedere keer dat, bijzonder. hoeft klein. Nou, dat die mensen die informatie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 we hebben het als gast Annelies Boutier in Koen en we hebben het over familieopstellingen. Annelies, we hebben nu familieopstellingen gehad tussen mm -hmm. quotes en er zijn ook andere systemische werken.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 met uh, onze reporter Mario van der Linde. Hallo Mario. Hoi Richard. Hi. Hoi luisteraars. Hallo. Jij bent. Uh, je mag iets uh, di uh, dichter in de microfoon praten, Mario. Je... Kan je zo beter ja, horen? Ja. Uh, jij bent uh, bij Buddha Dance. Klopt dat? Ja, ik sta hier in het meterhuis samen met Tineke Gelofs. Uh, hier beter bekend als Didi Gem.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 En nu komt er iemand binnen. Ja, zit maar hier. Ja. Ja, sorry, er gebeurt van alles en nog wat hier uh, om ons heen... omdat er toch nog even wat uh, uh, apparaat aangesloten moet worden voor straks. Um, sorry, maar uh, waar, uh, jij zei... Ja, de muziek is veel dynamischer. Hij is dus nu uh, op de achtergrond vrij rustig. Dat is uh, een wave, dat, de vijf ritmes. Be, be, ja, dat dansje, een wave, begint heel langzaam... gaat sneller naar dynamisch hoogtepunt en dan weer terug naar stilte...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 later, tot is het eigenlijk? Tien uh, overdag begint de workshop tot negen en dan van 9 tot elf, half twaalf is het uh, dansen. En vanavond dat is muziek voor mij. <laughs> dat is steeds een verandering. Dat Mijn collega zou, maar de apparatuur doet het niet. Dus dat is even nu uh, hectiek. Maar uh, de apparatuur wordt op dit moment aangesloten. Dus ik ga Hallo? draaien. Hallo, Marjo? Ja? Mag ik je ook wat vragen? Ja, tuurlijk. Uh, Hoe ho is de gemiddelde leeftijd op die avonden? Ik ben al wat ouder, maar ik zou best wel mee willen doen.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 Exclusief. Hey ja, jongens, we gaan weer verder met de uitzending. Marjol, ja. bedankt. Tinneke, bedankt. Ja, en uh, ik wens jullie een hele fijne avond. En swing nog even lekker door. Ja, ja wij zijn nog dan. even gevestigd. Oké, okay, super. Okay. Tot ziens. Daar. Dag. Het, ik kondig het, het volgende plaatje aan. Het volgende nummer dat is een Afrikaanse uh, muziek. Een Afrikaans nummer van. Uh, hoe heet die? Ayoub Og het heet Ayub Ogada. Oh nee, dat is zijn naam. Oh, ik, wat stom voor mij. Met Kod Biro. Ik heb deze muziek uitgekozen omdat ik, uh, ik, ik, ben helemaal, uh, ik, ik ben veel in Afrika geweest ben. Uh, het is ook het, het continent waar het familieverband nog eigenlijk heel normaal is en dagelijks. En ik vind vooral in West-Afrika echt prachtige muziek te horen. We hadden als gast Annelies Boutier en Koen Blom. En we hebben het over familieopstelling. Het is nu uh, bijna kwart voor uh, negen. Uh, Koen, jij vertelde net in de pauze dat jij. Uh, ja, je hebt mensen natuurlijk uh, in je praktijk. Uh, eigenlijk grijp je al snel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 Nou, je kunt gewoon stoelen of uh, kussens of papiertjes ja. of wat ook. Kun je je vader opstellen, je moeder en dan kun je een opstelling maken. Ja. Daar, zijn, uh, daar wordt ook al vaak heel veel duidelijk. Maar het is sprekender en uh, je kunt genuanceerder werken als je representanten gebruikt. Ja. Dus meestal vraag ik mensen om gewoon naar een, een workshop, een werkgroep, familieopstellingen te komen. Ja. Ja. Ja. En laatst hadden we iemand bijvoorbeeld die had een uh, Molukse...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 I'm so